Middernacht, woensdag 7 december. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De maatregelen die Duitsland en Frankrijk hebben bedacht voor de eurocrisis kunnen relatief makkelijk worden ingevoerd, zegt EU-president Van Rompuy. Het plan is om landen te verplichten hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen. Minister De Jager is dat met hem eens en noemt een beperkte Europese verdragswijziging geen slecht idee om meer begrotingsdiscipline te krijgen. In Moskou en Sint-Petersburg zijn honderden anti-Poetin-betogers opgepakt. In het centrum van Moskou raakten ze slaags met betogers... die juist hun steun aan Poetin betuigden. In de twee steden waren ook gisteren grote betogingen. Duizenden mensen protesteerden tegen fraude bij de parlementsverkiezingen. In het centrum van Kampen woedt al uren een grote brand. Die begon in een schoenenwinkel en sloeg over naar een kledingzaak. De twee panden zijn uitgebrand. Brandweerkorpsen uit de omgeving helpen bij het bestrijden van de brand in Kampen. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald. Bij elkaar ruim 3,7 miljard euro. Een stijging van een kleine 5 procent, zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. De goede doelen hadden wel minder te besteden... doordat de overheidssubsidies kleiner werden. In de Champions League hebben drie ploegen zich vanavond alsnog geplaatst voor de achtste finales. Het zijn Chelsea, Olympique Marseille en Zenit Sint Petersburg. Chelsea won thuis met 3-0 van Valencia, dat nu verder gaat in de Europa League. Olympique Marseille won met 3-2 van Borussia Dortmund en Zenit Sint Petersburg hield concurrent FC Porto op 0-0. Ajax kan zich morgen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Het weer, toenemende bewolking en regen. In het oosten mogelijk natte sneeuw. Minima rond het vriespunt in het noordoosten tot 6 graden in Zeeland. Ochtens eerst nog regen, later wat droger en wat opklaringen. Wel waait het vooral op de Wadden flink en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Goeienacht en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Vandaag presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek... en het Sociaal en Cultureel Planbureau het Armoedesignalement 2011. Daarin wordt de verwachting uitgesproken... dat armoede in Nederland de komende jaren zal stijgen. Het ging de hele dag over op radio en televisie. Ook vanavond in het NOS-journaal. En daarin kwam onder meer kok Vrooman aan het woord... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Nederland val je onder de armoedegrens als je als alleenstaande niet meer dan 998 euro te besteden hebt. Heb je een kind, dan ligt dat bedrag op 1330 euro. Voor steeds meer mensen is dit de realiteit. De groepen waar we de armoede het meest zien, dat zijn de eenoudergezinnen, euh, zelfstandigen, minderheden en kinderen. Het aantal armen stijgt al sinds het begin van de crisis, 2008. Dit jaar zijn het er ongeveer 1.070.000. En de verwachting is dat het aantal volgend jaar nog eens met 55.000 zal stijgen. Een fragment uit het NOS-journaal van vanavond. Ja, en waar de armoede stijgt, nemen ook de problemen toe. Daarover kunnen ze meepraten in het zogenaamde Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. Armoede en schulden vormen daar een steeds groter probleem. Maar bewoners van de wijk kunnen er ook terecht met problemen als huiselijk geweld, misbruik en discriminatie. Of simpelweg om een te ingewikkeld formulier te laten invullen. Niemand wordt weggestuurd, iedereen wordt geholpen. Bij dat leefkringhuis horen overigens drie opvanghuizen en twee voedselbanken. Dat leefkringhuis dat werd bijna dertig jaar geleden opgericht door Paul Scheerder. Hij is directeur van dat leefkringhuis en hij is vannacht mijn gast in Casaruna. Paul, goedenacht, van harte welkom. Goedenacht. Merk je het al dat die armoede toeneemt? Ja, dat is al langere tijd zo dat je merkt dat de armoede toeneemt. Met name in de voedselbanksfeer. Daar zie je een toename van mensen die behoefte hebben aan ondersteunend eten. En dat krijg je pas als je heel ver onder dat minimum zit. Dus niet met het minimum, maar ver onder dat minimum. Dan krijg je voedselondersteuning. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je merkt dat bedrijven kennelijk ook last hebben van recessie, armoede, et cetera. Want ja. bedrijven geven veel minder eten. En dat eten werd voorheen in grote hoeveelheden aangevoerd. En dat zie je per week ongeveer slinken. Per week? Ja. Wordt het krap? Dat wordt heel krap. En soms is, er eigenlijk, is het eigenlijk niks wat je geeft. Dus aan de ene kant zijn er meer mensen die een beroep moeten doen op die voedselbank. Aan Juist. de andere kant wordt er minder aangeleverd. Juist. Dus die armoede die slaat wel degelijk ook praktisch heel erg toe. Ja, die slaat alle kanten uit. Plus dat je ziet dat uh, als gevolg van armoede, wat niet goed te praten is... je een toename ziet van huiselijk geweld... Je ziet een toename van, van, van echtscheidingen. Uh, het werkt door op allerlei vlakken. Omdat armoede spanningen met zich meebrengt. Armoede geeft spanningen, er is geen geld. Je weet morgens niet hoe je je kind naar school krijgt... want je kunt de bus niet betalen. Je moet zoeken op het balkon of er nog een lege fles is... waarmee je een brood kunt aanschaffen bij de supermarkt. Het geeft op alle fronten geeft het ellende... En soms kan een, een vader of een moeder er niet meer tegen... en gaat vertier buiten de deur zoeken. Dat kost nog meer geld. Als pa de hele avond in een café of in de koffieshop gaat zitten... kost dat alleen maar nog veel meer geld... en is er nog minder geld te besteden. Dus het werkt door in alle opzichten. Ja, het werkt overal door. Ja. Nou zijn er bepaalde groepen die extra getroffen lijken te gaan worden. Dat blijkt ook uit uh, dat armoede Eén gezinnen, alleenstaande onder de 65... bijstandsontvangers en kinderen. Die worden met name getroffen. Is dat ook... Ook wat u ziet in Amsterdam Noord? Dat zie ik ook. Maar wat ik ook zie is dat het, getroffen, het treffen met dit soort ellende... kan plaatsvinden in alle lagen van de bevolking. Het kan iedereen overkomen dat je man ervan doorgaat. Dat je dacht dat je man de huur betaalde... maar dat blijkt niet te geval te zijn. En je wordt ontruimd omdat je drie maanden huurschuld hebt. Je hebt mensen die behoorlijk gestudeerd hebben. Die een hoge functie hebben gehad maar die de vernieling in zijn geraakt en die ook bij ons de voedsel moeten halen. Kunt u eens een voorbeeld geven van zo iemand? Uh, ik heb een arts lopen, een voormalige arts... Die, uh, ja, die in ellende is geraakt, uh, persoonlijk in de privésfeer... en aangewezen is op hulp van de voedselbank. En dan ook nog het principe heeft van... Ik, uh, uit principe wil ik geen uitkering van de sociale dienst hebben... Dus ik probeer op allerlei manieren wat bij elkaar te schrapen om toch nog te eten. En op welke manier kunt u zo'n zo man dan helpen... behalve dat, dat u hem voedsel verstrekt vanuit die voedselbank? Nou, ik uh, zal hem om te beginnen uh, proberen duidelijk te maken... Dat, hij, uh, f, ja, dat het zijn recht is om een uitkering te krijgen in zo'n noodsituatie. Uh, dat is moeilijk bij sommige mensen, want sommige mensen zijn daar... In, vooral ouderen hebben dat ook, hè? sommige mensen zijn daar... Uh, echt principieel heel erg op tegen. Ja, ik hou mijn hand niet op. Ik hè? hou mijn hand dat niet idee. op, dat hebben oudere mensen met name. Je hebt ook veel oudere armen. Mensen die alleen zijn, die een AOW hebben... maar met een hoge huur zitten. Een enorm stijgende kosten door het regeringsbeleid... wat nog veel erger gaat worden. De, de premie van ziektekostenverzekering gaat omhoog. De toeslagen gaan omlaag. Huurtoeslag gaat omlaag. Allerlei regels worden strenger, je moet meer betalen zelf. Je moet eigen bijdragen geven die verhoogd worden enzovoort. Dus allerlei invloeden die zorgen ervoor dat de armoede in ieder geval, niet alleen in Amsterdam-Noord of in Amsterdam, maar over heel Nederland ongetwijfeld het komend jaar gaat toenemen. Ja, en in, dat is ook voorspel. Ja, en in een wijk als Amsterdam Noord manifesteert zich dat dan misschien wat eerder, omdat het niet per definitie een rijke wijk is, natuurlijk. Nee, kijk, je moet Amsterdam-Noord zien als een grote stad. Amsterdam-Noord heeft 90.000 inwoners. Nou, Vlissingen bijvoorbeeld heeft er 45.000. Dus twee keer een provinciestad is Amsterdam-Noord. Dat betekent dat je ook alle problemen hebt van een grote stad. Dat wil zeggen hele arme mensen, maar ook hele rijke mensen. Eh, arme woningen, maar ook villa-wijken. En dat zit daarin. En je hebt dus alle soorten problemen. Van grote stad heb je ook in Amsterdam-Noord. Ja, en iedereen met, met zo'n probleem kan bij u aankloppen uh, in dat uh, leefkringhuis. Ja. Maar hoe werkt het nou precies? Stel, ik zit in de schulden. Ik weet niet meer zo goed hoe ik daaruit moet komen. En ik, ik ga naar jullie toe. En ik klop aan bij dat leefkringhuis. Wat gebeurt er dan vervolgens? Ja. Nou, de praktijk is dat uh, de meeste mensen dat niet netjes op hun rij hebben. Hè. Dus iemand komt dan binnen met een plastic tas... Uh, en uh, iemand is, zit zo in de ellende dat hij niet eens meer zijn post openmaakt. En dus allemaal uh, dichtgeplakte enveloppen bij zich heeft. Uh, en soms komt men omdat plotseling een uh, meneer met uh, uh, een aantal zware jongens uh, bij zich... Uh, en een vrachtwagen oh ja? voor de deur staat die zegt ik zeg, die kom het huis ontruimen. En dat is dan geen deurwaarde. En dat is dan een deurwaarde. Dat is wel een deurwaarde. Ja, nee, zware met, jongens. Denk ook aan de criminaliteit. Kijk, nee, het, het naar buiten sjouwen van meubels. dat moet in een half uurtje ja, ongeveer gebeuren. Zijn, zijn. ook zware jongens. En dan ja. heb je zware jongens van andere soortige zware, ja, zware ja, precies, jongens. Ja. Uh, meer sportschoolachtig ja, ja. Uh, getrainde heren. Ja, ja. En die dragen in een half uurtje je hele huis leeg. En die trekken je vloerbedekking eruit. en gooien glazen in een doos. en de helft breekt. Uh, wat niet uh, in de ogen van de deurwaarder niks waard is. Maar voor jou kan dat heel waardevol zijn. Want het is dat... misschien wel van oma geweest. Precies, of, ja. een, een kast die best nog gebruikbaar is en goed is. Die kan uh, door de deurwaarder uit het raam worden ge gemikt. In een container, omdat hij het idee heeft dat het dus niks meer waard Maar goed, dat, dat is dan, ja, maar dan net zo dus, dan En dan, dan kom je, dan daar binnen. Kom je in ja, de war en, en, en, en, en boos en uh, in paniek waarschijnlijk. Kom je dan bij jullie aan in ja, dat het liefst kom je aan voordat het gebeurt. Uh, als je het geluk hebt dat je aankomt voordat zoiets als een huisuitzetting gebeurt, dan is er over het algemeen nog wel iets te regelen met een woningbouwvereniging. Uh, wij zeker. Wij kunnen heel veel regelen. Wij hebben hele goede relaties met woningbouwverenigingen. Men weet dat wij er niet op uit zijn om de boel te flessen of om een klant te matsen. Uh, ons doel is dat een moeder met vijf kinderen in huis blijft, niet op straat komt. Maar ons doel is ook dat de woningbouwvereniging uiteraard zijn huur gaat krijgen. En daar proberen we dan allerlei regelingen voor te treffen. Maar moet ik het me zo voorstellen dat je binnenkomt bij jullie... en dat er dan twintig bordjes hangen, loket 1 tot en met twintig? Nee, het is een, een, een relatief klein kantoor. Mensen staan om zeven uur morgens voor de deur, krijgen een nummertje. Half acht gaan we beginnen. En dan komen er op een spreekuur een stuk of dertig mensen... die uh, grote en kleine problemen hebben. En hoeveel mensen nemen dat spreekuur af? Uh, wij werken daar met vier mensen... Uh, het probleem is even dat uh, iedereen denkt... ik moet door meneer geholpen worden. Hè? Dus je krijgt dan is meneer er niet. En jij bent meneer? Maar ik ben meneer, ja. maar ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus we moeten een beetje sturen. Dat gebeurt dan aan een, aan een soort receptiebalie... Uh, waar een beetje gestuurd wordt van u kunt ook daar naartoe... En, dat meisje wat daar zit, of die mevrouw die daar zit... die kan u ook heel goed helpen. Maar het werkt dus eigenlijk een beetje zoals bij een ouderwetse huisarts. Ja, het is een dorpsachtig gedoe eigenlijk. Hè? Want en jij staan... bepaalt dan op een gegeven moment... Uh, dit is de, een probleem waarvoor ik de uh, woningbouwvereniging nodig heb... of ik heb jeugdzorg nodig... of ja. deze meneer of mevrouw moet misschien naar de voedselbank. Jij bepaalt dan wel, welk traject iemand in dat, gaat, als Dat bepalen wij, en daar zit ook nog een bijzonderheid aan vast... dat wij meestal zelf het traject uitvoeren. Dus we gaan niet iemand van kastje naar de muur sturen. Je hebt een probleem. Dat betekent dat je binnenkomt en geholpen wordt. Punt uitklaring. Dat is de belofte. Hè? Dat, is, dat is het. Ja, en, en dan hebben wij ook nog de slogan: we verliezen nooit. En die proberen we zo goed mogelijk na te komen. En ik moet zeggen dat het uh, eigenlijk bijna altijd lukt. Mijn 100% vraag, garantie. Mijn vraag me, wel eens: uh, dat zeg je wel, maar is dat nou waar? Dan zeg ik: ja, het spijt me, maar het is waar. Dat zijn wel grote woorden. Wij <laughs> verliezen nooit. Dat zijn hele grote woorden. Maar uh, als we wel eens wat verliezen, dan komt het door uh, tijdnood. of dat uh, men uh, ons opbelt van: op dit moment uh, wordt er een huis ontruimd. Alles ligt al buiten. En uh, kun je even komen? Nou dan kun je weinig meer regelen. Nee, dan ben je net te laat. Ja. Ja. Paul Scheerder, directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. Uh, Hij is vannacht mijn gast in uh, Casa Luna. Daar staat ook nog een antwoordapparaat te knipperen. Paul, zullen we even luisteren? Jazeker. Er is één nieuw bericht. Dag, helko. Jij hebt Paul Scheerder te gast. Oprichter van het Leefkringhuis in Amsterdam. Er is dus een soort Florence Nightingale. Waar komt die behoefte, die drang, nou vandaan om dat soort werk te doen? Om die gedrevenheid op altijd maar anderen te willen helpen. Ja, dat is een uh, gewetensvraag, Paul, gesteld door Lex Boommeijer. Ja, uh, nou, ik heb dat altijd gehad, vanaf uh, jongs af aan. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk uh, met kracht ingeduwd ben... toen ik nog een uh, goed katholiek was en uh, meneer pastoor uh, bij mij thuis kwam. En dat was een beroemde pastoor, dat was Joost Reuten. Joost Reuten kreeg later hele mooie kinderen. Thijs Reut, Tekelaan Reut enzovoort. Maar goed, geen uh, pastoor meer waarschijnlijk. Toen was hij geen pastoor nee, meer. Nee, dat dacht ik al Die uh, kwam een keer bij mij thuis en uh, die had een probleem. Hij kende namelijk in de Vogelbuurt uh, in Amsterdam-Noord... Een, uh, een Limburgse voormalige politieman, meneer Paulussen En die was bezig met een kinderhuis te bouwen in, uh, in Oostenrijk. En dat ging in Oostenrijk mis. Want er kwam geen geld meer binnen in, uh, in uh, Amsterdam. Uh, waardoor de vrijwilligers niet meer konden worden uitgezonden... en er geen stenen meer gekocht konden worden. En, uh, behalve dat ik goed katholiek was in die tijd, uh, was er nog iets anders. Ik werkte op dat moment bij het Parool... En parool was toen nog een hele gezaghebbende krant in Amsterdam. Als er in het parool stond op de hoek moet een uh, verkeersbord komen... dan stond dat er maximaal binnen twee dagen. Want de gemeente wilde geen problemen met het parool hebben. En wat deed jij bij het parool? Uh, uh, ik werkte bij het abonnementenbedrijf, heet dat. En ik moest zorgen dat er abonnees kwamen. Mm -hmm. Die werden dan door de redactie weer weggeschreven. Maar uh, dan schreven ze ineens tegen de politie. En liepen alle politiegenten. weer. Ja, dat, ja, ja. ja. dat was in die tijd uh, erg gevoelig op. Ja, een hele fijne relatie tussen de abonnementen ja, en de, de, grappig, de redactie. Heel grappig. Uh, maar goed, die, uh, ik werkte daar dus in die pastoor. Hij kan er niet een stukje in de krant komen om uh, te zorgen dat die uh, lieve meneer Paulus uh, door kan gaan met zijn vakantiehuis voor arme kindertjes in Oostenrijk. Toen heb ik geregeld dat er een hele pagina kwam. En toen is dat huis uh, een prachtig vakantieoord gebouwd in de Oostenrijkse bergen in de nabijheid van het hotel van Harder Majesteit... die daar uh, vakantie hield. Was het ook een statement van die meneer Paulus... om juist daar dat kinderhuis ja, die, te bouwen? Ja, die als uh, Juliana... dat was toen nog zo, ja. hè, en Juliana naar leg gaat met haar kinderen... dan gaan onze kinderen... zei hij ook met een Limburgs accent natuurlijk... Uh, dan gaan onze kinderen ook naar leg... en niet naar voorthuizen op de Veluwe... waar de Amsterdamse speeltuinen... waar hij voorzitter van was, een vakantiewoord hadden. Nou ja, dus die kinderen dan, moesten dan ook naar leg? Zo kwam contact uh, eigenlijk uh, met die, die pastoor... met Joost die die, dat werk En ik raakte in contact met die speeltuinclub en met die meneer Paulussen. Want de speeltuinvereniging was vroeger in een, in een stadswijk natuurlijk heel belangrijk. Dat, hè? Was, dat was het sociaal cultureel werk. Ja, en, dat ging niet alleen om de speeltuin. Nee, dat, dat, dat had van alles. Hè. Allerlei clubs en uh, bejaarden en uh, vrouwen en jongeren en kinderen en tieners. En weet ik wat allemaal. Hey, dat was een soort, uh, wat je nu in een buurthuis, hoewel dat nu inmiddels wordt afgebroken natuurlijk door de bezuinigingen. Maar wat je nu in een buurthuis hebt of had, dat had je vroeger in de speeltuinvereniging. Ja. Met een verschil dat, dat volledig gerund werd door vrijwilligers. En die vrijwilligers, die club, die kregen een dubbeltje per speeltuinkind van de overheid. En die waren vreselijk jaloers op opkomende buurthuizen, want zeiden ze dan: die zitten met hun benen op de stoel in de zon buiten. En die krijgen daar een enorme vracht geld. En wij zitten met een dubbeltje. Dus dat werd uh, ja, een beetje een vervelende verstandhouding. Ja, u, u leerde die, die uh, Gers Ger Paulussen kennen. Ger Gers op zijn limburg. Yes. Gers Paulussen kennen. Uh, waarom inspireerde die man u zo? Uh, ja, hij, uh, hij vond mij ook wel aardig. En hij noemde mij overigens meneer pastoor. Omdat ik goed kon bedelen. Ik kon, uh, ik kon goed brieven schrijven voor geld. En hij... Uh, kon een aardige, had een aardige babbel. He, met mensen vonden hem uh, zo'n echte Limburgse aardige vent. He. Hoewel het een uh, stevige kerel was met een enorme politiehond. Een uh, oud-marinier. Dus daar viel niet mee te spotten. En in die tijd had je het Nederlandse tuig in de wijk. En, en dat had ontzettend ontzag voor die man. Hè. Die, die droeg, en ik overdrijf dus niet, die droeg zijn tas naar de pont als het nodig was. Ja, ja. Dus, mensen waren een beetje bang sorry, voor hem, maar respecteerden hem Ze hadden ontzag voor die man. Ze waardeerden die man ontzettend. Hè. Wat hij zei, dat gebeurde en kwam goed. En, ja, later, hij moest bijvoorbeeld bij een begraving moest hij een toespraak houden. Nou, later, toen hij dat niet meer deed, ging men dat aan mij vragen. Hè? Dus een beetje leermeester geweest. Maar woonde je toen ook al in Amsterdam-Noord? Ik woonde in Amsterdam-Noord. Uh, niet in die uh, buurt waar we nu werken, maar ik woonde wel in Amsterdam-Noord, ja. Dat is dus ik gaan komen toen ik 21 was. ja Dus jullie kenden elkaar op een gegeven moment, jullie waardeerden ja. elkaar, jullie herkenden ook dingen bij elkaar. Hoe is het idee ontstaan om, om zo'n leefkringhuis uh, te stichten? Ja. Is dat ook zijn idee geweest? Uh, nee, nee, nee, dat had te maken met dat uh, vakantiehuis in Oostenrijk. En als die bus terugkwam in Amsterdam-Noord met die kindertjes, hè, er werd, er dus steeds, werd gependeld, hè. er gingen 60 kinderen heen. En 60 gingen terug, hè? Ja, ja. pendelde ja, heen en weer. Ja. En eh, als die bus aankwam, dan gebeurde het soms... dat één of twee kinderen niet werden afgehaald door hun ouders. En dan werd gezegd, Jantje, waar is je moeder? Moet jij niet naar huis toe? En dan zei Jantje, nee, ik slaap in het Vliegenbos. Dat is een mooi bos daar in de buurt. Of ik slaap in een oude auto. En toen werd gedacht, voornamelijk door mij... je kunt niet daar een chalet hebben in de omgeving van uh, koningin Juliana... en uh, hier kinderen op straat laten slapen. Nee. Dus zo op die manier zijn we toen een woning. Een bovenwoning en een winkelwoning gaan huren. Er zijn tien bedden ingekomen. En vanaf 30 jaar geleden, toen het begon, is dat tot nu is dat vol geweest. Ja, en, en dat huis is ook genoemd naar Ruger. Uh, toen de man overleed hè? en dan een uh, ernstige ziekte, heb ik zijn weduwe gevraagd om uh, zijn, dat de naam te mogen geven. Ik moet zeggen, daar zat ook nog een beetje politiek achter. Want die Paulus was ook raadslid. En ik dacht, als ze ooit gaan bezuinigen... gaan ze natuurlijk nooit het huis van hun geliefde raadslid meneer Paulus <laughs> slaan. Slim ben je ook ik, nog, Paul. Ja, een beetje wel. Maar ik moet zeggen dat op dit moment uh, niemand meer weet wie meneer Paulus was. Want het is zo lang geleden. Dat hebben we ja. nu weer even goed gemaakt. Maar van welke partij was, was die? Hij was van de, ja, grappig hoor, maar van de Belangende Partij Noord. De Belangenpartij Partij Noord. Bestaat die nog steeds? Die bestaat nog steeds. Die ja. bestaat nog steeds, ja, precies. Ja, ja. Cher Paulus, nou, je schetst inderdaad het beeld van zo'n zo buurtvader, hè? Ja. Hij was dan wijkagenda. Dus dat, dat nou, nou, hij dat was een nog. Politieman. In, hij was hier geen wijkagent meer. Okay. Maar hij was in Maastricht. Was hij. Uh... De maar hij was nog wel politieman in was politieman in, in aanvang, In het begin was hij politieman... en moest dan stationsterreinen met zijn speurhond af... om te kijken okay. of er slechte dingen gebeurden. Maar het was echt een man die, die de buurt bij elkaar ja. uh, uh, hield, als het ware. Ja. Hij zit zich ook inzetten voor die buurt. Hij, hij had ook ogen, waardoor jongetjes die uh, kwaad wilden uithalen... Uh, dat misschien toch wat minder snel deden, ook vanwege die uh, hond van hem. Mag je eigenlijk zeggen dat dat soort figuren zijn verdwenen... en dat daarmee ook... De, de problemen in dit soort wijken... Hey, je hebt het over die vogelbuurt in Amsterdam-Noord... waar jullie gevestigd zijn... de problemen in dit soort wijken groter zijn geworden. Ja, dat is inderdaad wel zo. Hè. Uh, er zijn nog wel wat van die figuren hoor. Maar ja, je ziet dat die wat uh, ouder aan het worden zijn... en uh, als die wegvallen er niet meer zijn... of uh, er geen zin meer in hebben... of het niet meer kunnen opbrengen... Uh, dan uh, wordt het toch anders in de buurt. Plus dat natuurlijk de bevolking uh, gewijzigd is. Amsterdam-Noord neemt. Vroeger had je daar een enorme scheepsbouwindustrie, ja. ADM, NDSM, daar werkten 4500 arbeiders die woonden in die wijken. En die scheepsbouw die ging weg, die ging failliet. En op dat moment kwamen 4500 mensen in één keer zonder werk te zitten. En wat er toen ook nog gebeurde, dat in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord... die werd gerenoveerd en iedereen moest zijn woning uit. en mocht weer terugkomen na negen maanden. Maar toen bleek dat 80% inmiddels in Purmerend, Lelystad, Almere enzovoort woonden. Waar ze toen in die tijd op hun knieën lagen of je alsjeblieft wilden komen. Mm -hmm. Want het, niemand wilde daar wonen. Want die waren er uit je hemd hè? in uh, Almere... Ja, ja. Maar die nog werkloze mensen. Ja, nog wel hoor. Maar, maar die werkloze uh, arbeiders die vonden dat wel prettig. Een huis met een tuintje, een mooi nieuwbouw. Het is natuurlijk voels. wel mooie huis, ja, inderdaad. Ja. En ruimer ja. waarschijnlijk dan thuis in Amsterdam-Noord. Precies, Amsterdam precies. En toen veranderde de bevolkingssamenstelling. Ja, toen kwamen er heel veel allochtone gezinnen. Het kan zijn dat de gemeente dat het expres deed. Hè, want ik heb ook nog een tijd gehad dat men, dat men dacht... Van als je een bepaalde groep, bijvoorbeeld asociale, bij elkaar zet... dan heb je geen last van ze. Als je alle Marokkanen bij elkaar plaatst, dan heb je geen last van ze. En uh, ja, zo ontstonden er wat ghetto's. En die vogelbuurt werd met name Marokkaans ghetto. Marokkaans ghetto en, maar en de problemen veranderden daarmee. De problemen dus veranderden, maar wel in hele positieve zin, een ghetto. He, met, uh, ik, ik heb daar bijvoorbeeld nooit discriminatie gezien. Uh, criminaliteit kwam bijna nooit voor. Uh, je had één of twee junks, maar die heb je overal. Maar ook weer omdat er een paar mensen waren, zoals die Gère Paulussen, maar dan uit de Marokkaanse gemeenschap? Ja. Ja. Ook weer die buurtvaarders? Ja, en die Paulus, die had ook nogal met Marokkanen te maken. Hè. Die, die werd ook met name door Marokkaanse eh, eh, mensen werd ook op handen gedragen. Hè. Hij had bijvoorbeeld bij, op het Centraal Station bij het spoor voor de arbeiders... had hij geregeld dat daar een gebedsruimte kwam. Nou, die man kon niet meer stuk natuurlijk. Ja, ja. Ja, als hij eh, nog wel eens naar Oostenrijk ging, dan stonden... Eh, als de trein terugkwam, want hij reist alleen maar per trein... want de auto was levensgevaarlijk, zei hij. Als hij met de trein terugkomt, dan stonden daar twee, drie bagage Marokkanen met een kar. En die tilde zijn skis uh, richting Pond. Ja, die respecteerden, die respecteerden hem dus die echt. echt ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Rosal, een ghetto, uh, ja. Met ook positieve gevolgen, zoals, u die, uh, ja. zoals je die schetst. Uh, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat, dat de vragen die, die, die binnenkwamen bij jullie in dat leefkringhuis ook gingen veranderen. Het maakt natuurlijk toch uit uh, wie er in de problemen komt. Hè? De, de, ja. de, de, de, de staalarbeider of de scheepsbouwer of uh, uh, uh, de Marokkaanse immigrant. Ja. Hoe merkten jullie dat? Uh, nou, toen we echt openden en de bevolking gewisseld was, toen merkten we dat er even... Uh, er kwamen in ieder geval geen kinderen slapen. En toen dacht ik, jee, wat hebben we nu? We hebben het prachtige huis, eindelijk voor elkaar. Want je moet daar nog allerlei toestanden voor uithalen. Ja, ja. Rapporten en onderzoeken en weet ik veel. Toen hadden we dat uh, mooie huis. En toen dacht ik, hoe kunnen we nou goede vrienden worden met de nieuwe bewoners. Met de nieuwe Nederlanders. En toen dacht ik, laten we ze gaan helpen met de dagelijkse dingetjes waar ze tegenaan lopen. En dan moet je denken als een brief die ze niet snappen. Een uh, kras in mijn auto, de kraan doet het niet. Uh, de woningbouw wil niet komen, want ze snappen me niet, enzovoorts. Dus daar zijn we ze toen mee gaan helpen. En ik moet zeggen, dat bleek achteraf een gouden greep te zijn. En men kwam in grote getalen met dit soort problemen. En daarna met hele andere zaken als mijn kind luistert niet naar me mijn kind is van school getrapt. Uh, mijn vrouw is weggelopen, mijn man is weggelopen. Ik heb, nou, noem maar op wat je kunt verzinnen. Daar kwam men mee binnen. En uh, daar zijn we mee gaan helpen. En dat heeft geleid tot een enorme vertrouwensbasis... Uh, binnen de mensen van buitenlandse afkomst. Uh, in heel, in, eigenlijk in heel Noord. Hè. Mm -hmm. Je hebt in Noord een aantal van dit soort wijken. En uh, mensen uit die wijken die komen naar ons toe... met de vraag van, uh, kan je me alsjeblieft helpen? Ja, zijn, het, zijn het vooral uh, mensen van, van allochtone afkomst die gebruik maken van jullie diensten? Of uh, is het toch een heel gemêleerd beeld ja, wat mix. ik uh, aantref in die wachtkamers morgens om half acht? Het is een mix. Hè, maar uh, kijk, we weten allemaal dat uh, allochtone mensen zijn eerder slachtoffer van werkloosheid. Hè, dus je hebt meer problemen. Je ziet ook in de armoedecijfers uh, dat mensen van afkomst niet Nederlands... Dat die veel hoger scoren dan Nederlanders. Zijn. Dat betekent dat die mensen ook meer problemen hebben, natuurlijk. Ja, ja. En wat zijn de vragen die het meest gesteld worden? Jullie hebben ook het uh, opvanghuizen. Hè? Dat begon met die, met die jongetjes die anders ja. in het bos gingen slapen. Maar wie, wie verblijven daar nu bijvoorbeeld? Dat zijn nog steeds kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen zijn. En tijdelijk niet thuis, dat kan heel simpel zijn. Moeder is alleen, is ziek, wordt morgen geopereerd en uh, zit met, in, uh, met een kind. Uh, het kan ook zijn dat gas en licht is afgesloten midden in de winter. Dat betekent dat je geen kachel hebt, geen warm water, geen warm eten. En dan kunnen hun kinderen daar niet bij zijn. Het kan zijn dat er een echtscheiding uit de hand loopt... dat paar en elkaar de hersenen inslaan. slaan. Dat is niet zo best voor de kinderen. Uh, zo heb je allerlei redenen uh, waarom een kind uh, tijdelijk niet thuis kan zijn. En uh, Die zijn dan bij ons en worden ook in goed vertrouwen bij ons gegeven. Hè. Dat gaat buiten... Uh, kinderbescherming, jeugdzorg enzovoorts om. Uh, het is alsof je gaat logeren bij je oma. Ja, en wie, wie zorgen er dan voor die kinderen? Uh, dat zijn heel gedreven leidsters... Uh, die uh, uh, om beurten daar dag en nacht bij zijn... En die net zo voor een kind zorgen alsof dat in een goed gezin zou wonen. Mm. He, dus je moet uh, eenmaal per dag onder de douche. Je moet je huiswerk maken, je moet naar school. Op tijd en naar bed? Op tijd naar bed, je hebt vaste tijd eten. En zo zijn er nog meer dingen die je moet. Uh, zijn er problemen op school, dan gaat de Leidster met je mee naar school. Moet je naar de dokter, dan gaat ze mee naar de dokter. Naar de voetbalclub gaat ze mee daar naartoe. Alles is zo goed en gewoon mogelijk zoals het thuis zou moeten zijn. En hoe lang kunnen kinderen dan blijven? Het is soms een paar dagen en soms een paar maanden. En heel soms, heel soms met grote uitzondering wel eens een paar jaar. Een paar jaar zelfs. Ja. Wat is nou een verhaal dat veel indruk op je gemaakt heeft? Want je moet per dag echt uh, uh, de meest schijnende verhalen uh -huh. horen. Ik kan me ook voorstellen dat je hele grappige verhalen hoort op zijn ja. tijd, dat je hele merkwaardige problemen voorgelegd krijgt. Maar wat is nou een verhaal waarvan je zegt, ja, dat is het verhaal waardoor ik maar weer eens bevestigd werd hoe belangrijk dit werk is. Ja, nou, het, uh, wat mij uh, altijd nog steeds aangrijpt, dat is dood. Hè? Als uh, kinderen of uh, volwassenen uh, gedood worden met geweld. Helaas heb ik dat in de jaren dat ik daar werk vier keer meegemaakt. Uh, en dan uh, bijvoorbeeld een geval dat een, uh, een moeder uh, uh, jarenlang wordt mishandeld door haar man. Uh, op een avond weer wordt geslagen en zegt: uh, Hou op, of ik ga je steken. En die vent die slaat nog een schemelamp op die vrouw. Stuk. En die vrouw slaat de handen voor de ogen, pakt een vleesmes van tafel... en wil die vent in zijn been steken om hem te laten stoppen. En op hetzelfde moment springt haar dochter ertussen om ze uit elkaar te duwen. En die vrouw steekt in het hart van het kind. Nou, dat zijn vreselijke dingen. En dan dat is, gebeurt ook dit soort zaken midden in de nacht. Ja. Dus dan belt de politie van, kan je naar het bureau komen? Er zit hier een meisje. Haar zusje is net gedood door haar moeder. Moeder zit in de gevangenis, in de cel kun je dat meisje van dertien meenemen? En wat doe je dan? Uh, dan uh, gaan wij daar snel naartoe... Uh, met uh, iemand die uh, de taal van dat gezin spreekt. En, uh, ja, dat, en dat is een hele aparte uh, uh, situatie op dat moment. Hoor. Degene die de taal spreekt en dat meisje... dat valt elkaar in de armen... Dat pakt elkaar vast en alsof er een, en dat doen we ook met vrouwen die uh, mishandeld zijn en bij ons binnenkomen, maar dat, dat is alsof er een warme deken om zo'n kind heen gaat. En dat kind dat geeft zich helemaal over, dat vertrouwt volkomen op degene die, uh, die erbij is en uh, die gaat daarmee. Uh, en ik moet zeggen, toen we wegliepen van de behandelend rechercheur, toen liepen we langs een kamer, daar zat nog een of andere uh, chef van de politie. En toen liep ze nog even die kamer in van die, uh, uh, van die politiechef. En toen zegt ze tegen die man, mag ik u wat vragen? Uh, gelooft u in God? Nou, die man zei, ik weet niet of het echt was, maar hij zei in ieder geval ja. En toen zegt ze, denkt u dat mijn zusje in het paradijs is? Mm. Nou, dat zijn momenten dat je de tranen in je ogen springen. Paul Scheerder, directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. Hij is mijn gast in Kazaluna. Zinkenbel.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 I'm not afraid to Michael Jackson, Heal the World. Een toepasselijke muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Paul Scheerder. Hij is directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. In dat huis is iedereen welkom die een probleem van welke aard dan ook heeft. En de belofte is dat iedereen geholpen gaat worden. Paul, wat ik me afvroeg, je vertelde net dat verhaal... Hè? Uh, uh, uh, dat vreselijke verhaal uh, over, over uh, uh, de, de dood van dat meisje... die onbedoelde dood van dat meisje... Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat voor jezelf een plek geven? Want je, je, je zei, ik werkte op de afdeling abonnementen van het Parool. Dan ben je niet getraind in dit soort situaties. En dit is maar één verhaal, dit is maar één casus. Er zijn zoveel problemen waar jij dag in dag uit mee geconfronteerd wordt. Hoe, hoe kun je dat allemaal een plek geven voor jezelf? Ja. Nou, ik had me ooit opgegeven als gezinsvoogd bij Parool Vroeger was het zo dat uh, kinderen die veel aandacht nodig hadden... die kregen een vrijwillige gezinsvoogd. Dan hou je toezicht over zo'n kind voor de kinderrechter. Hoor je of een tuutte van de kalender, hè? Van de kalender. Ja, ja precies. Ja, ja. Inmiddels ook allemaal ja. weer weggesaneerd en opgeheven en gefuseerd en weet ik veel waardoor het allemaal weer slechter gaat. Maar goed, um, daar heb ik het dus eigenlijk uh, het vak geleerd, zeg maar, hè, met met cursussen en trainingen en uh, het ook doen in de praktijk. En toen in die tijd al. En ik heb, wilde dat heel graag doen toen ik 18, 19 was. Toen mocht het nog niet. Je moest wachten tot je volwassen was. En dat was in die tijd 21. En toen ik 21 was, begon ik er dus mee. En toen kreeg ik jongetjes uit Amsterdam-Noord, de crimineeltjes. Uh, en ik had bijvoorbeeld een jongetje die, die liep in de prostitutie... op de Rembrandtplein-galerij in Amsterdam, in Amsterdam, in het centrum... En uh, die verdiende zoveel geld dat als een spijkerbroek vuil was... dan gooide die hem weg, kocht hij een nieuwe. En die moest ik dan gaan leren dat hij beter een krantenwijk kon nemen... waarmee hij een tientje in de week verdiende. Dus dat was een beetje lastige klus. Maar ja. daar heb ik dan... Uh... Dat is gelukt. Nou ja, dat kun je zelf invullen. Maar uh, dat, uh, ja, dat, zo ben ik erin gekomen eigenlijk. Hè. Zo is dat doorgegroeid. Ja, en voor de rest is het, lijkt me ook een kwestie van ervaring. En je moet een enorme dosis mensenkennis hebben. Ja dat zet je natuurlijk allemaal in, dat werk. Dat doe je samen met een aantal medewerkers en een aantal vrijwilligers. Want worden jullie wel betaald? Ben jij bijvoorbeeld een bezoldigd directeur of is het allemaal ja, vrijwilligerswerk? Nee, nee. Bij ons is het zo dat tien mensen part-time betaald worden. Tien stagiaires van allerlei opleidingen. Omdat mm -hmm. we alles zelf doen, moet je van allerlei soorten opleidingen moet je kennis in huis hebben. Juridisch, maatschappelijk werk, inrichtingswerk enzovoorts. En we hebben tien mensen die vrijwillig werk doen. En dat zijn met name de medewerkers van de voedselbanken. Uh, die uh, elk twee keer in de week zorgen voor het uitdelen aan 250 huishoudens in Amsterdam-Noord van uh, voedselpakketten. Ja, en dat is allemaal vrijwilligerswerk. Dat is, dat is vrijwilligerswerk. Ja, ja. Uh, en, uh, ja, wij zijn elke dag verrast wat er binnenkomt. Dat kan zijn dat iemand binnenkomt die zegt... ik moet bevallen, wat moet ik nou doen? Ben je wel gecontroleerd? Nee, nee, nooit geweest, nooit geweest. Dat kan gebeuren tot aan het andere eind van... mijn man is overleden, wat moet ik nu doen? Hij ligt thuis, wat moet er gebeuren? Dat kan dus heel, heel breed zijn. Je moet dus ook een heel breed scala aan mensen altijd ja. uh, uh, hebben... Die, die werken bij jullie in dat leefkering. Jullie zijn ook 24 uur op 24 uh, open. Ja. Ook op dit moment is er dus iemand daar. Ja. Hè, als, er, als er zich een probleem zo mogen uh, voordoen. Mm -hmm. Werken jullie ook samen met heel veel andere instanties? Je noemde de politie al, met jeugdzorg zullen jullie samenwerken. Maar zijn er meer instanties waar jullie officieel mee samenwerken? Wij werken met alles samen. De jeugdzorg is nog in... Uh... Opbouwende fase. Je hebt, dat is heel merkwaardig in deze business, want zo is het: de welzijnsbusiness. heb je ook instellingen die jaloers zijn. Die jaloers zijn dat het zo gaat en dat dat goedkoop uh -huh. is, et cetera. Dus die niet zo graag, liever niet samenwerken. Maar in principe werken wij met iedereen samen. Behalve met uh, enorme vergaderingen en weet ik wat allemaal. Uh, dat doen we niet, daar hebben we geen tijd voor. Wij halen uit de kast uh, die instantie of die medewerker... of die dokter of die huisarts, weet ik wat... die we op dat moment voor die mevrouw of die meneer nodig hebben. En dat vertrouwen hebben jullie in de loop der jaren opgebouwd. Zodat hebben die dokter of die instantie met, met jullie wil samenwerken. Ja, ja. dat bijna alles wil met ons... Uh, wil met ons samenwerken. Lodewijk Ascher, wethouder van uh, onder meer jeugdzaken en uh -huh. educatie in, in Amsterdam... die heeft jullie huis uh, nog niet uh, te lang geleden een keer... een spiegel en een voorbeeld genoemd. Ja, ja hij is uh, heel erg trots op ons huis en op het wat, uh, dat wat we doen. Uh, Lodewijk Ascher is iemand die ontzettend uh, voor kinderen staat uh, en voor uh, vrouwen. En dat doen wij eigenlijk ook. Hè? Dus in die zin vinden we elkaar en uh, ook hij... Praat begrijpelijke taal uh, in dat werk. En dat doen wij ook. Hij uh, neemt onorthodoxe maatregelen. En uh, ja, dat doen wij ook. Dus we vinden elkaar wel. Ik moet zeggen dat het hele gemeentebestuur... Uh, uh, ja, erg enthousiast over ons is, gelukkig. Uh, burgemeester Cohen uh, kwam regelmatig op bezoek. Uh, toen er een moordpartij had plaatsgevonden en kinderen... Er moest worden uitgelegd dat hun moeder nooit meer terugkwam... en hun vader voorlopig ook niet. Dan dat heb je kon, ook dicht, van dichtbij meegemaakt. En dan komt Cohen die komt een uur met die kinderen op de slaapkamer zitten... Hm. om ze te troosten. Nou, inmiddels is Van der Laan ook al geweest. Er uh, ja, is, is een hele goede verstandhouding met, ja. uh, met de politiek... En met name met Lodewijk Asschië. Ja, jullie hebben dus een breed uh, politiek draagvlak. is ook ja. mooi voor de subsidie, lijkt me. Want jullie krijgen uh, onder meer subsidie van de gemeente Amsterdam. Hè? Van de gemeente Amsterdam voor de vrouwenopvanghuizen. We hebben twee huizen voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En dat wordt betaald door de gemeente Amsterdam. Althans de exploitatie, hè, de inrichting en de opbouw is van een sponsor. Mm -hmm. Waar we heel gelukkig mee zijn. Die er niet mee te koop loopt. En ook niet mee te koop wil lopen, maar die dat... Uh, tot in het flesje shampoo bij de wasbak uh, heeft ingericht en in orde heeft gemaakt. En toen het helemaal klaar was, de sleutel heeft overhandigd van uh, nou, ga maar beginnen. Uh, het stadsdeel Noord heeft uh, de, de, de logeerfunctie van de kinderen onder zijn hoede en uh, financieert dat. En verder leven we voor een deel van, uh, van giften ja, ja, want de dienstverlening als zich is allemaal gratis. De dienstverlening is gratis, ja, klopt. Ja, ja. Maar je moet wel eens portemonnee trekken... en hebben we ook een arme potje van een uh, fonds. En je moet wel eens een portemonnee trekken. Als er een enorm drama is en er, er is iets verschrikkelijks... Uh, dan kun je wel eens moeten bijspringen. Hè? Een ja. kind wat uh, al drie weken thuis zit... omdat moeder de bril niet kan betalen voor het kind... en het kind zonder bril niks ziet op school... Uh, dan moet natuurlijk een bril komen... Uh, nou, dat soort, uh, en dan ga je geen papierwinkel opzetten oh, om die bril aan te vragen geen commissie bij het en, nee, Nou ja, dat die, die, die ziekenfonds zegt, ja, hij heeft vorig jaar al een bril gehad. Ja, ja niet uh, dus nog nu, een. Zet, dat kan niet, nu nog een. Uh, nou, dan kan ik een commissie gaan benoemen die gaat vergaderen uh, enzovoorts. Je kan ook naar de opticiën een bril kopen. Je kan ook met een opticiën, een dat, uh, kan ook een opticiën en uh, nou jongens, dit kost even 150 euro, maar dat moet dan uit de armenpot. Het klinkt, het, het klinkt als enorm hard werken. En het klinkt als, als, als, als, als een groep enorm betrokken mensen. Tegelijkertijd klinkt het ook zo simpel. Ja. Mensen hebben een probleem en je helpt mensen. Volgende punt. Tegelijkertijd is dit het, het enige leefkringhuis in Amsterdam. Sterker, nog het enige leefkringhuis in heel Nederland. Ja. Hoe komt het nou toch dat jullie nergens navolging hebben gevonden? Ik heb er geen idee van. Men komt regelmatig kijken. En men vindt regelmatig dat het geweldig is. En ga zo door, jongen. Dan krijg je een klopje op je schouder. Ja. Ja. En, uh, ja. Maar echt navolging zie ik niet. Ik ben nog wel van plan om uh, een keer wat geld bij elkaar te schrapen. Zodat iemand uh, de hele aanpakken, de, dat heet in deftige woorden, de methodiek uh, kan beschrijven. En uh, misschien met, op die wijze kan proberen om dat navolging te laten geven uh, elders in, uh, in Nederland. Ik moet zeggen dat we een klein beetje in Amsterdam-West, Nieuw-West... ...bezig zijn om iets simpels in die richting op te zetten. Uh, vier bedden willen we daar hebben in een logeerhuis. Maar dat heeft financieel nog niet helemaal... Uh, ...in deze tijd natuurlijk uh, zijn beslag gekregen. Nee, nee, maar bij jullie is het ook begonnen uit, uit, uh, uit uh, een groot hart... ...en uh, uh, uit, uit het gevoel je wil mensen helpen. We zijn begonnen met bedelen en de enige betaalde kracht... ...was een mevrouw die tien uur schoonmaakte in de week... Hmm. Uh, tot ik op een gegeven moment moest zeggen van ja, ik kan het nu niet meer volhouden. Dus of je moet mij uh, dat loontje van het parool geven of ik moet ermee ophouden. En toen zei de gemeente nee, nee, nee, haal me niet op, ga maar door. We zullen dat loontje wel betalen. Nou ben jij 65 hè? Uh, hoe, hoe gaat het, dat denk ik. Nee hoe, nee, hoe gaat het verder? Want op een gegeven moment zul, je, zul jij het er ook minder gaan doen daar. Ja, nou dat ligt nog niet in mijn bedoeling. En uh, Ik merk dat als je uh, gewoon doorwerkt dat je daar uh, toch redelijk jong blij blijft. Dus dat wil ik nog maar even voorhouden, als dat kan. Voorlopig blijf jij actief in ja, dat leefkinghuis Noord. Mensen met allerlei soorten problemen kunnen daar aankloppen. En het gaat er jullie om, dat wil ik ook nog even benadrukken. Het gaat er niet om dat, dat jullie mensen alleen maar aan het handje nemen. Uiteindelijk zijn die mensen zelf... Ja. die uh, zichzelf uit de problemen moeten werken. Ja, er zijn mensen die dat absoluut niet kunnen. Je kunt een man van 70 die niet kan lezen en schrijven... niet meer gaan leren hoe hij een papiertje moet invullen. Nee, en een yogi die tot een bril nodig heeft en geen geld. En dus, die kan, ja. Ja, maar niet kan kijken. Ja, dat zal je toch he, op een andere manier moeten oplossen. Maar de bedoeling is natuurlijk om mensen zelfstandig te leren worden. En daarom hebben we ook bij die voedselbanken hebben we cursussen, trainingen... waarbij mensen aan de hand worden genomen. Zelfs de supermarkt in... Twee tientjes in hun hand. En nu gaan we je leren hoe je de goedkoopste spullen kan pakken. Ja, dat ze straks gewoon in de supermarkt kunnen. Uiteindelijk gaat het er dus ook om, om op die manier die armoede te bestrijden. Ja. Niet door mensen een aalmoes te geven. Nee, nee, nee, maar nee, mensen nee. te leren hoe ze met geld om moeten ja, gaan. Dat is ook de opzet van de gemeente Amsterdam. Het gemeentebestuur wil ook op die manier te werk gaan en proberen mensen toch nog zoveel mogelijk uit armoede te halen, hoewel dat ongelooflijk moeilijk is. Ja, het is ongelooflijk moeilijk. Dat bleek ook uit het onderzoek dat vandaag weer is gepubliceerd. Gepubliceerd, waar dus het blijkt dat de armoede in Nederland zal stijgen. Correct. Maar jullie doen er alles aan om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden in Amsterdam Noord. Ja. Dankzij het Leefkringhuis. Paalscheerder, initiatiefnemer en speel en directeur van het Leefkringhuis. Dankjewel dat je hier wilde zijn en vannacht. Graag gedaan. En heel veel succes nog met jullie werk. En als u dit gesprek later nog eens terug zou willen luisteren... dat kan vanaf morgen via onze site casaluna.ncrv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief en op onze podcast service. En straks na één uur wil ik graag van u weten of u ook een Florence Nightingale heeft in uw buurt, in uw familie of in uw vriendenkring. Waar kon u bijvoorbeeld terecht toen het even allemaal wat minder ging? Daarover ga ik graag met u praten, straks na 1 uur. Dus ik zou het op prijs stellen als u zou bellen op 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1, de Horst serie het bureau. En wat ons betreft graag, tot straks. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, Tijdens jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 22, 1959. Maar is er nu niets wat leuk is? Ik zit s'avonds altijd in de school. Want, nou oh ja, in mijn kosthuis is het verschrikkelijk. Het zijn heel aardige mensen hoor, maar het is wel om gek te worden. Dus daarom zit ik s'avonds maar in de school. En als ik dan naar huis loop, na twaalfen, dan is er niemand op straat. Iedereen slaapt. Alleen het licht van de lantaarns en het geluid van het grind onder mijn voeten, dat is mieters, Alsof ik oppermachtig ben. Kun je je dat voorstellen? Jawel. Zo was het in de oorlog. Vinden jullie dat niet vervelend? Zo dicht op de straat? Ze zien ons niet. Ik vind het wel vervelend om gezien te worden. Ik ook. Nicolien durft niet eens de waterboel te doen. Dat doe ik. En ze durft soms haast de deur niet uit. <lacht> ik ook niet. Ik heb daar geen last van. Hoe meer je gezien wordt, hoe beter. Sorry hoor, zo was het niet bedoeld. Nee, maar je hebt gelijk. Toen ik nog een jongen was, ging ik met een hockeystik in de deuropening van de tram staan. Verschrikkelijk. Ik geloof dat ik door de grond zou gaan. Ik vind het ook helemaal niet aardig. Misschien ben ik niet aardig. Horen jullie wel een stemmen? Nee, ik geloof het niet. Wat voor stemmen? Dat je geroepen wordt bijvoorbeeld. Ja, als ik heel erg moe ben. Denk je dat dat het is? Ik stel me voor dat je dan de boel niet meer helemaal onder controle hebt. Slaap je slecht? Bij vreemde mensen kan ik eigenlijk niet slapen. Met die dunne wandjes zijn ze voortdurend bij je in de kamer. Dat heb ik met het bureau. Sinds ik op het bureau ben slaap ik slecht. Is wiegel er nog? Waarom zou wiegel er niet zijn? Omdat hij toen ik wegging, zei dat ik groot gelijk had... en dat hij ook niet lang meer bleef. Maar misschien had ik dat niet mogen vertellen. Hè? Ik heb er nog wel eens over gedacht om hem dan op te volgen. Waar ik met klets praat? Ja, mij eigenlijk ook. Misschien wil hij alleen iets aardigs zeggen. Ik vind het niet zo aardig. Ik vind hem ook niet aardig. Dat kontje. Echt dat kontje van de strepen, oh. Het jongetje dat al zo vroeg kan lopen... en dat zelf komt zeggen dat hij het in zijn broek heeft gedaan. Hè? Koertje het nooit meer zou doen. Koertje hoofdakte heeft gehaald en baardje heeft. Herken je ze daaraan? Ja. Of mag dat niet? Ja. Wim Borrel? Ik heb tegenwoordig een sleutel. Van de week kwam ik toevallig tegelijk met Van Ieperen bij de voordeur. Ik haalde de sleutel uit mijn zak om naar binnen te gaan en die loopt straal door de steeg in, alsof er geen sleutel bestaat. staat. Schrijf jij dat? Misschien is het Vrok, omdat hij geen sleutel heeft. Hij is er natuurlijk veel langer. Ja, ik zeg maar wat, hoor. Dat heb ik later ook gedacht. Overigens niet zo'n aardige man. Ik denk dat hij gewoon gek is. Ja, hij is gek, maar wel op een heel onaangename manier. Wiegel. Van Iper, Juffrouw Haan niet te vergeten, Balk, Meijering, Slofstra. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? De vorige keer lag hier de brief aan de vader van Kafka op tafel. Of had ik dat niet mogen zien? Natuurlijk had je dat mogen zien. Daarvoor ligt hij al, toch? Dat heb ik nou juist uitgelegd. Oh ja, natuurlijk. Maar het kon misschien een probleem van je zijn. Ik had willen vragen of ik het een keer mocht lenen. Is het mijn probleem? Natuurlijk is het jouw probleem. Jouw vader is toch ook zo autoritair? Niet zo autoritair. Jouw vader is verschrikkelijk autoritair. Hoe kun je nou zeggen dat hij niet autoritair is... Mijn vader is een heel verlegen, onzekere, gerende man, die zich geen raad weet tussen andere mensen. Daarom kijkt hij voortdurend kwaad en snapt hij iedereen af. En daarbij doet hij, of hij alles beter weet, om er zo gauw mogelijk weer van af te zijn. Nou, dat is toch verschrikkelijk? Ja. Maar daarin lijkt hij geloof ik niet op de vader van Kafka. Nee, ik weet het niet, hoor. Ik heb het niet gelezen. Als hij op de vader van Kafka lijkt, dan is dat omdat hij geobsedeerd is... door de angst dat zijn zoons zich maatschappelijk niet zullen handhaven. Dat is een typisch tweede generatie probleem. Het enige wat voor hem telt is dat ik een proefschrift schrijf. Professor wordt. Klim onvoorstelbaar dat hij tegen me zou zeggen... Jongen, wat verwacht jij nou eigenlijk van het leven? Onvoorstelbaar. Ja, dat lijkt me inderdaad niet zo gemakkelijk, zo'n vader. Heeft jouw vader dat dan niet? Nee, eerder mijn moeder. Eigenlijk schaam ik me voor mijn vader, geloof ik. Ik wou je nog vragen of je niet tegen Beerta wil zeggen... dat ik bij jullie geweest ben. Hij heeft me een brief geschreven, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om hem weer op te zoeken. Begrijp je dat? Ja, ja, dat begrijp ik. Ik zat voor me aan. Er is hier geen grind. Nee. Grind doet mij geloof ik denken aan een kerkhof. Dat geeft je rust. Ja. Ik denk het wel. Nou, dag. Wat vond je ervan? Het is in ieder geval een intelligente jongen. Maar wel zo onzeker als de pest. En waarom ik niet tegen Beerta mag zeggen dat hij hier is geweest... daar begrijp ik niets van. Wat is er met het slot? Het slot is vernieuwd. Waarom? Omdat te veel mensen een sleutel hadden. Opdracht van meneer van der Haar. Zo kan ik de verantwoording niet meer dragen. De Bruin heeft het slot laten veranderen. De Bruin heeft zich beklaagd bij van der Haar. Waarom in godsnaam? Omdat hij vindt dat... Te veel mensen een sleutel hebben. De Bruin voelt zich verantwoordelijk. Maar dat bepaalt u toch? Ja, maar Van der Haar is een machtig man. Mag ik uw sleutel hebben? Wat wil je daarmee doen? Eén bij laten maken. Dit zijn sergeantenmanieren. Ik vind dat bedreigend. Maar laat de Bruin het niet merken. Dank u. Wat krijgen we nou? Dag, de Bruin.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 Ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, geen goed woont. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Waar staat dat? In de Bijbel, denk ik. Ja, dat begrijp ik. Maar waar? Dat weet ik niet. Romeinen 7, vers 15. Je Bijbelkennis is niet te indrukwekkend. Het is te warm. Heb je het zo warm? Ik heb het in ieder geval niet koud. Toen ik zo oud was als jij, heb ik het nog wel warmer meegemaakt. Dat was het in 1926. Toen werd ik geboren. Oh, oh. Um, nee, u bent 27 jaar oud. Um. Ik kan het nu niet uitrekenen, maar ik heb het dus ook meegemaakt. Je hebt me er in ieder geval van overtuigd dat je het warm hebt. Aan het bureau van Hein de Boer is het het koelst. Je zou daar kunnen gaan zitten, want Hein is er niet. Daar heb ik geen behoefte aan. Ik zit goed. Ik ga niet ook nog eens sjouwen. Enfin. Over drie uur mag je naar huis. Drie uur en negen minuten. Het is dus negen voor twee... Nee, vandaag mag je wat vroeger. Meneer Van Iperen. ik heb de heer Koning toestemming gegeven... om vandaag negen minuten eerder naar huis te gaan, omdat het zo warm is. Dat geldt ook voor u. Is mevrouw Haan er niet? Mevrouw Haan heeft de middag vrijgenomen. O, oh. anders had het ook voor mevrouw Haan gegolden. Ik ben nog nooit in een museum geweest. Vindt u goed dat ik daar eens een keer naartoe ga? Heb je dan geen vakantiedagen meer? Niet om naar het museum te gaan. En zondag? Zondags is het museum ook open. En zaterdagmiddag ook. Maar ik wil door de week. Je gaat toch zelf ook regelmatig naar het museum? Dat is voor mijn werk. Ik zit in de commissie... Ik kom trouwens nooit in het museum zelf. Daar heb ik geen tijd voor. Ik kom niet verder dan de commissiekamer. Ik ben er ook naartoe voor mijn werk. Goed. Als je dan maar je opwachting maakt bij Buitenrust Hettema. Ik maak natuurlijk niet mijn opwachting bij Buitenrust Hettema. Waarom niet? Als ik een museum bezoek, laat ik mij altijd aandienen bij de directeur. Dat stelt zo'n man op prijs. Omdat ik niet voor Buitenrust Hettema ga, maar voor het museum. Je bent dwars. Ik ben niet dwars. Ik heb alleen geen zin om buiten rust het rust Hettema lastig te vallen. Je valt buiten rust Hettema niet lastig. Hij zal het een belediging vinden als hij hoort dat je geweest bent zonder hem te groeten. Ik zal wel zien. Wanneer wou je naar het museum gaan? Morgen. Morgen? Kan dat niet volgende week? Ik wil ook wel de volgende week... Ga dan maar morgen, als je met alle geweld morgen wilt. Goed. Ik denk dat ik ook maar eens een weekje vakantie neem. Dan kan ik ook weer eens een paar musea bezoeken. In Rotterdam is op het ogenblik een tentoonstelling over Mexicaanse kunst. Mexicaanse kunst? Zal ik je eens wat vertellen? Maar dat mag je niemand verder vertellen. Ik ben zo beperkt, dat interesseert me nou geen lor. En ja, die tentoonstelling over etruskische kunst? Daar ben ik nooit geweest, maar dat heb ik niemand durven zeggen. Maar als er nou een tentoonstelling over biervliet was... dan ging ik er opmiddellijk heen.